met erop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. En dan heb ik een vraag en die vraag stel ik iedere keer. Bouwt de christelijke kerk op het fundament van de apostelen of van de kerkvaderen? Nou, we hebben het probleem weer tevoorschijn. Het probleem. Het christendom is een grabbelton van de leer van Yeshua. En dat hebben we vermengd met heel veel Grieks denken en Griekse filosofie de Griekse cultuur, de Griekse gewoonten, zoals zij deden, dat wij in het christendom zitten dat na te doen. En er wordt heel erg afgezet tegen het jodendom. Het doel van mij en van jullie is van uh, vandaag is de eeuwige dienen zoals Yeshua en de apostelen dat deden en niet zoals de kerkvaders dat deden. Terug naar de wortels. De tijd waarin we leven. Nu is de tijd om te komen tot één kudde en één herder. Ik ben daarvan overtuigd. Terug naar de Hebreeuwse wortels. Hoe noemen we dat? Eén. We moeten heel goed het verschil begrijpen... tussen het Griekse denken, de Griekse filosofie... en het Hebreeuws denken. Dat moeten we heel erg goed gaan begrijpen. Nou, daar heb ik de eerste keer over gehad. Heel goed het verschil begrijpen tussen de Griekse cultuur... De Hebreeuwse cultuur. De Bijbel is geschreven vanuit de Hebreeuwse cultuur. De gevolgen van het afzetten tegen het Jodendom, die moeten wij ongedaan maken. Wij moeten de les van de geschiedenis leren. Daar ga ik vandaag op in. We moeten heel goed doorkrijgen hoe het gekomen is dat het Christendom zo ontzettend los van de Joodse wattels is gekomen. Dat is onvoorstelbaar. Het is, het is niet te geloven dat het gebeurd is. Maar het is gebeurd. Dus we moeten helemaal terug naar de Joodse wortels. Maar we moeten ook begrijpen hoe het gekomen is. We hebben zeven principes om de Bijbel goed uit te leggen. Zeven principes uit, uit de Hebreeuwse cultuur. Uit de Torah. Wat ik ga doen is de laatste twee principes uitleggen. Die andere vijf hebben we al gehad. Maar ik zal ze wel even herhalen. En dan het moeilijke. Aliyah. Wij hoeven niet naar Jeruzalem, wat sommige mensen dat wel vinden. Maar in eerste instantie moeten wij terug naar de Hebreeuwse wortels. En dan moeten we een heleboel afleggen. Loskomen van onze Griekse wortels en terug naar de Hebreeuwse wortels. Nou, en daar geef ik een aantal bijbeluitleggingen van die heel anders zijn dan wij gewend zijn vanuit de kerk. Maar de meeste mensen hier, denk ik, die hebben daar niet zo moeite mee. Maar het geeft wel aan hoe je de Bijbel moet uitleggen. Je kunt honderden, duizenden teksten uit het Nieuwe Testament pakken. En die kan je dan zelf, hoop ik, op een andere manier gaan uitleggen. Dat is de bedoeling. Maar dat is een heel karwei. Dus daar zijn we nog wel een paar keer mee bezig. Laten we beginnen. Waar komt de Griekse invloed vandaan? Alexander de Grote. Die leefde, na nou, 350, 320, zo ongeveer. Volkeristus, Christus. Het is een fantastische strateeg, een staatsman. Het is fenomenaal nog steeds. Als je de drie grootste veldheren alle tijden. dan staat hij er altijd bij. Het is fantastisch wat hij voor elkaar kreeg. Hij is heel jong gestorven. Maar hij wist in heel korte tijd wist hij een rijk op te bouwen van Griekenland tot uh, in India. En tot Egypte. En alles wat ertussen ligt, dat beheerste hij. Ongelooflijk, dat hij dat in een paar jaar voor elkaar kreeg. Um, op zijn veldtochten nam hij uh, geleerden mee. Astrologen, biologen, architecten, uh, filosofen. Om overal de, het Griekse denken, de Griekse cultuur te verspreiden. En hij, het was zijn bedoeling om een multiculturele samenleving te creëren. Dus dat alles wat er in Babel en in Egypte was, dat moest... Uh, Ingevoegd worden in het Griekse denken en dat moest één grote nieuwe cultuur worden. De multiculturele samenleving. Komt mij op een of andere manier bekend voor, ja. En ook Israël, die kwam daar onder de invloed. Dus zeg maar van 325 voor Christus kwam Israël helemaal onder de invloed van het Griekse denken, de Griekse cultuur. Alexander de Grote, die accepteerde het Jodendom zoals het was. Dus die was daar niet heel erg fanatiek tegen. Dus die aanvankelijk konden die hun godsdienst gewoon uitoefenen. De, het punt was wel dat alles wat Grieks was, dat kwam ook Jeruzalem binnen. Dus er werden spelen gehouden. En die mensen die dan, die atleten hadden niet zoveel aan. Dus dat was een aanstoot voor hele vrome Joden. Dat daar naakte mannen hard, hard liepen door. Dat, dat was vreselijk. Heel veel joden die gingen ook mee met de Griekse cultuur en die vonden het ook gemakkelijk. Maar wat gebeurt er? Er zijn twee dingen die er gebeurden. De ene is de Maccabeeën. En de tweede zijn de fariseeën. Dat waren eigenlijk hele rechtschapen mensen. De fariseeën zijn denk ik in het Christendom heel erg ondergewaardeerd. Daar moeten we recht zetten. De Maccabeeën op een gegeven moment komt uh, Antiochus Epiphanus, uh, die wordt keizer, koning van dat gebied. En die gaat uh, zeggen, we moeten eens ophouden met al het het moet nou eens echt Grieks worden. Dus die gaat het, uh, de godsdienst verbieden, uh, die gaat de tempel ontheiligen. Er komt een beeld van Zeus in de tempel, er worden varkens geofferd. Uh, kortom, dat wordt een ontzettend onreine bedoeling. Als je niet meegaat, dus de Joodse godsdienst wordt verboden en als je niet mee, niet mee wil, dan word je gedood. Gruwelijk. En dan komen de Maccabeeën en die komen in opstand daartegen. En dan moeten we even ook de Sadduceeën noemen. Dat is, die komen voort uit de Maccabeeën. En dat is eigenlijk de top van de samenleving. De aristocratie. Die ge, ge, vaak waren dat rijke mensen. Met veel macht. Op een gegeven moment kopen ze het priesterschap. Het hoge priesterschap. Dus dat is... Voor de vrome Jood was dat iets heel verschrikkelijks. Dat dat gebeurde. Dat, het, uh, die, dat Yahweh gewoon vercommercialiseerd werd. Fariseeën. Ik denk dat, dat die Maccabeeën zoveel succes hadden, dat zat hem ook in de fariseeën, want die organiseerden een volksbeweging. Die, gingen, die zeiden terug naar de Torah, wij moeten de Torah weer gaan uitleggen, wij moeten de, een, een, een verzameling boeken gaan creëren, die, en dat is dan de Tanach geworden. De fariseeën, schriftgeleerd, hebben daar een belangrijke rol in, in, in vervuld. Um, ze probeerden zo zuiver mogelijk het woord uit te leggen. Weg van de Griekse cultuur. Dus je ging terug naar, naar het woord van God. Ze waren bij het volk heel geliefd. De Saracenen niet. De Saracenen waren geliefd als een volksbeweging. Je dan zien hoe je moest leven. Ja, zij, zij gingen ook het volk onderwijzen in de synagogen. Dus het is een heel belangrijke stap geweest. Dus toen de Maccabeeën kwamen, was er geestelijk een basis om in opstand te komen. Ja. Het was niet zo, het kwam niet, in die, niet uit de lucht vallen. Het was goed voorbereid. Als ik dan aan deze tijd denk, dan moet ik ook aan onze tijd denken. Ik denk dat wij nu ook zover zijn dat we een einde moeten maken aan heel veel heidense invloeden. Toen de Maccabeeën kwamen, toen werd de tempel opnieuw geheiligd. Al het vaatwerk dat was op verontreinigd, werd nieuw vaatwerk gemaakt... Daar werd een nieuwe altaar gemaakt voor de tempel. Een enorm groot ding. Daar, daar, daar konden uh, een grote beesten op liggen. Dat was meters groot. Er uh, werd opnieuw gemaakt. Alles werd helemaal gezuiverd. Wij zijn nu in een tijd dat wij helemaal... ons moeten afkeren van alles wat... door het Griekse denken ons... godsdienst is binnengekomen. Het christendom is binnengekomen. Terug naar de wortels. Nou... Zometeen dan gaan we daar wat verder op in. In de tijd van Jezus was de Joodse samenleving heel verdeeld geraakt. En het is heel interessant. Bij de Farizeeën waren er twee scholen. Die van Shammai en die van Hillel. Dat zijn twee scholen die een eeuw voor de jaartelling uh, zijn ontstaan. En dat was, waren toen ook nog de scholen. Shammai, een hele strenge... Uh, man, dat gaat echt om de letter van de wet, heel precies en als je niet precies je handen wast, dan gaat het niet goed je moet eerst je handen wassen, dan moet je een bepaald ritueel dat hebben ze allemaal bijbedacht de school van Hillel, dat is veel meer, het gaat om het hart, het gaat om de bedoeling Paulus, die zegt ik was van de strengste orde hij zegt, hij heeft bij Gamaliel. Gamaliel hoorde bij uh, Hillel, de school van Hillel Paulus heeft toch ook heel veel opgedaan bij de school van Shammai. Vandaar dat hij uh, christenen ging vervolgen. Dat hoorde bij die hele scherpe, felle richting. Dat zou bij de school van Hilal nooit gebeurd zijn. Dat is, dat is ondenkbaar. Gamaliel, dat was een voorstander. We weten niet of hij zich bekeerd heeft. Maar er zijn heel veel... Niet heel, er zijn verschillende teksten in de Bijbel waar je... Uit kunt opmaken dat hij een zwak had voor christenen. Hij begreep dat heel goed. De Sadduceeën en Lucrechten, de schriftgeleerden. De schriftgeleerden bestudeerden de Torah. En de Sadduceeën, ja, dat was het happy view. Die waren gebaat bij de fariseeën, die geloofden niet in de opstanding. Ze geloofden niet in engelen en demonen. Ze geloofden niet dat God zich met het leven van alle dag bemoeide dat hadden ze allemaal geen boodschap aan ze, waren, ze hadden geld genoeg en het enige wat zij voorstonden was als er nog geen onrust komt dan krijgen we gedoe met ons geld dan is ons veilige leven voorbij de fariseeën vormden in de um, in de hoge raad vormt zij de meerderheid de saduceeën en de fariseeën waren daarin de minderheid maar omdat zij het volk achter zich hadden en scherp konden denken en de Torah en de Tenach in hun hart hadden wisten zij toch vaak de overwinning te krijgen in allerlei debatten en dan had je de Essenen die vonden die tempeldienst die helemaal verkocht was aan de Sadducee. dat vonden ze zo afschuwelijk, dat was zo heidens die wilden zich er absoluut niet meer mee verenigen dus die hadden hun eigen gemeenschap uh, ver weg van Jeruzalem en dan had je nog gewoon de seculiere joden die vaak opgingen in de Griekse en de Romeinse cultuur. Dat waren er toch heel veel. En dan natuurlijk de zeloten, die wilden hun eigen heilstaat. Die schuwden geweld niet. Nou, daar heb je ongeveer allerlei stromen. Maar ik denk dat de fariseer heel belangrijk waren. Het punt was, in de tijd van Jezus, was dat hele getrouwe volk van de fariseeën die de, tena, de, tenach, die de Torah naleefde, die het volk onderwezen, die hadden ook een positie bereikt. En die sloegen zich op de borst van kijk eens wat wij, hoe geestelijk wij zijn. En die houding, daar kon Yeshua niks mee. Dat stelt hij scherp aan de kaak. Alle nederigheid en zachtmoedigheid was bij sommigen althans weg. En een ander punt, dat heeft natuurlijk te maken met Shammai. Ze hadden op een gegeven moment zo'n jurisprudentie, zal ik het maar noemen... zoveel regeltjes bedacht van hoe moet je de Shabbat nou vieren? Hoe ver mag je er lopen? 100 meter of 1000 meter? Of mag je er wel of niet een kaars aan steken? kaars hadden ze nog niet een aansteken. aan steken. Mag je, nou. Dus er waren zoveel regels bijgekomen. Maar die kwamen vooral van de school van Shammai, niet van Hillel. Die was niet van de regels. Wat de Joodse samenleving verbond, dat was Jeruzalem. En de tempel in Jeruzalem. Ja, ik denk niet de seculier rode, maar die anderen die werden verbonden door de tempel in Jeruzalem. En de rituelen die daar waren en het dienen van Yahweh. Dat, dat was een verbindende factor. En dan komen we bij Yeshua. En de volgelingen van Yeshua. En die werden vanuit Jeruzalem geleid door de apostelen. We weten dat. De vraag is natuurlijk, waarom is dat niet zo gebleven? Nou, dan is dat de volgende. En ze kwamen gewoon in de synagogen, We weten dat. Um, ze hielden de Torah en ze waren geliefd bij het volk. En ze kwamen s'avonds na de Shabbat bij elkaar. Ja, want ze hielden de Shabbat. En dan kom je na de Shabbat, je weet hoe dat gaat, in Jeruzalem. Dan uh, om vijf voor zes is het toch helemaal heel stil. En om vijf over zes, dan is het nou, leven van je welste. Nou. Zij kwamen dus na de Shabbat bij elkaar. En dat is dan in het Joodse denken, de eerste dag der week. Ja. De latere problemen met de heidenen, die hadden niks te maken met uh, Yeshua. En die hadden niet te maken met uh, het offer van Yeshua. Want offers waren ze gewend en ze wisten dat ook Mozes... En Paulus zegt het ook, hij zou zijn leven willen geven. Dus dat was niet het punt. Het punt was dat heidenen die zich bekeerden ook het heil aangeboden kregen. En ze waren een heilsvolk, een padvolk. Het was hun identiteit. En toen komen die heidenen die de hele hun leven erop los hebben geleefd, in de heidische tempels zijn geweest. Die, daar is het heil dan voor. Dat ondermijnde hun identiteit. En dat was een groot probleem. Daar werden ze loers op de heidenen die zomaar dat heil kregen aangereikt. Je kunt dat in handenlegingen op verschillende plekken lezen. Paulus schrijft er ook over. Dat is niet het offer van Yeshua. Het was de identiteit van het joden dat het ondermijnd wordt. En sommigen die zeggen ja als jullie nu Pesach gaan vieren en je gaat de Shabbat vieren. Dan roof je de joden hun identiteit. Nou diezelfde gedachte komt er weer in voor, in, uh, naar voren. Nee, wij roven ze niet. Wij zijn ingevoegd in het volk. En wij doen dus zoals dat volk doet. En zoals Jabba uh, het ons heeft geboden. Zo eenvoudig is dat. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Er komt oorlog met de Romeinen. De tempel wordt verwoest. En de joden moeten belasting gaan betalen voor de tempel in Rome van Zeus. Jupiter. Jupiter. Dat is, dat is voor de Joden natuurlijk iets heel verschrikkelijks, want dan moeten ze een heidische tempel gaan onderhouden. En dan krijg je de periode van 70 tot 132 na Christus, dan komen in heel veel Romeinse steden komen Joden in opstand. Het is, het is schering en inslag, de Joden accepteren dit niet meer. En ook omgekeerd worden Joden die worden gehaat, die worden uh, ook soms een kopje klein gemaakt. Het is, er is opstand in veel uh, Romeinse steden. Gevolg is dat heel veel Romeinen, die hadden toch al een hekel aan Joden, die krijgen nog meer hekel aan Joden. En dan krijg je dus de Tweede Joodse oorlog, hè, van 132 naar 136. Parcochba, die werd dan er werd het Messias uitgeroepen. En Christus zei, nee, we hebben al een Messias, dus wij doen niet mee aan die oorlog. En de Eerste Oorlog deden ze ook niet mee, want uh, Jezuwe had gezegd dat er een leger zou komen, dat je dan moet vluchten uit Jeruzalem. Dat hadden ze gedaan dat was dus ook een reden dat christenen deden niet mee aan de joodse oorlogen en die waren daarom door de joden niet erg geliefd en omgekeerd er was zoveel ze hadden zoveel opstand gemaakt zoveel, zoveel bloed was te vergoten door joden dat de christenen die vonden het ook niet zo, niet zo prettig om aangezien te worden voor joden maar er is nog veel meer de volgelingen omdat de apostelen uit Jeruzalem werden verspreid krijgt de bisschop van Rome, die krijgt al heel snel voor het zeggen. Er zijn aanwijzingen dat op 95 na Christus de bischop van Rome alom heel erg gewaardeerd en naar de ogen gekeken werd. Dus dat is heel snel. Ik denk dat Johannes nog leefde. En toen was het al zo ontzettend fout en misgegaan. Omdat iemand zoveel aanzien had werd al gauw het christendom geleid door Rome. En niet meer door de apostelen in Jeruzalem... of ze hebben dat op andere plekken ook nog geprobeerd. Maar Rome was de baas, al heel snel. Steeds meer heidenen die volgen dan Yeshua. Maar ja, die hadden een hekel aan joden om de oorlogen... het bloedvergieten om het antisemitisch denken van de Romeinen... De Romeinen die vonden dat door de besnijdenis de Joden zich hun lichaam verminkten. En ze hielden ook nog een Shabbat, dus één dag in de week werkten Dus het waren ook nog hele luie mensen. Dus de Romeinse schrijvers die schrijven bijna allemaal heel negatief over Joden. En dus dat denken van de Romeinen was heel negatief. En nu kom je tot bekering, tot Yeshua. Maar dat denken dat heb je niet zomaar even afgelegd. Dat zit in je hoofden. Ja, en een ander punt was, de Joden wilden niet assimileren, die wilden hun, hun eigen godsdienst houden. En het was gebruikelijk dat heel veel van die volken die zich aansloten bij de Romeinen, maar ja, een god meer of een god minder, en heten die anders, dat was ook allemaal geen punt, dus die assimileerden. De Joden zouden dat nooit, nooit doen. Met andere woorden, als je je bekeert tot Jezua, dan heb je sowieso niks met het Jodendom. Daar zet je je tegen af, dat is. Fout, althans in die tijd. Maar de gevolg is dat hun hele denken van de joden en hun hele uitleg van de tenag en van de Torah en hoe je ermee omgaat, dat was ook aan de, de tweede generatie Christen zal ik me zeggen. De mensen die zich rond de 100 na christus bekeerden was toen al volledig, ze wisten het niet meer. Het was toen al volledig weg. Dat is dus ontzettend snel gegaan. Christenen in die tijd wilden niet op Joden lijken. Dus wat ging de paus doen? De, de eerste uh, bischoppen van Rome die gingen zeggen van je mag niet de, de Shabbat vieren. Dat is 150 na Christus. is dat al helemaal ingeburgerd in Rome. Nou had, hadden ze nog niet zoveel invloed. Dus op andere plekken in het Romeinse Rijk en ook buiten het Romeinse Rijk. Hebben ze nog even langs ermee doorgaan met de Shabbat te vieren. Maar voor Rome, die, daar mocht het niet. En Rome uh, schoot het zwaard niet, zoals we weten. De feesten die werden natuurlijk ook afgeschaft. Als je Pesach vierde, dat was verschrikkelijk. Op een gegeven moment komt een leerling van Johannes uit de andere kant van de wereld en die gaat daar naar Rome, naar de paus toe, om te zeggen: van, Joh, Je moet teruggaan naar Pesach. En ze Nee hoor, wij vieren Pasen, Jongen, uh, noem erop. En dat is een oude man, leerling van Johannes, Polycarpus, die wordt als een kleine jongen weggestuurd. De pauze Rome is de baas. Ja, de spijswetten, de tempelbelastingen. de tempelbelasting was natuurlijk een heel, heel heikel punt voor, voor de joden. Nou, dan als je dus uh, afstand van de joden naam, dan hoef je ook geen tempelbelasting te betalen. Dus er was heel veel voor te zeggen om je niet als jood te gedragen verbod op de synagogen te bezoeken dat was weder de, de op een gegeven moment zeggen de joden oh, ook ja, we willen die christen niet meer in de synagogen hebben, dat kan ik ook me voorstellen het zicht op de joodse denken, joodse taal, de cultuur die is helemaal weg zo'n 200 voor christus was ook de griekse vertaling van uh, de tenag ontstaan de septuaginta, en de septuaginta dat heb ik de vorige keer al gezegd daar zitten wel heel veel rare dingen in daar zit heel veel grieks denken al in dan gaan we naar de principes. Samenvatting van het vorige. Ik denk dat wij heel erg goed Aliyah moeten maken. Terug naar ons Hebreeuwse woord, terug naar het Hebreeuwse denken. En wat dat dan is? Nou, als je dat doet, dan moet je ervan overtuigd zijn dat de eeuwige. Alles geopenbaard heeft. En, en je kan dat niet, wat niet geopenbaard is, kan je niet door redenering overeind krijgen. Dat geldt niet. We hebben geen benul uit onszelf van de hemelse dingen. Die moeten ons geopenbaard worden. En in de heel veel kerkvaders zijn erover gaan redeneren. En Hamla hebben allerlei rare fratsen bedacht. De uitleg van de Bijbeltekst kan nooit ingaan tegen de Torah, iedere Bijbeltekst is ondergeschikt aan de Torah. Principe 3. De Bijbel gebruikt één consistente set aan Hebreeuwse begrippen. Als er het woord geest staat, dan bedoelen ze echt ruach, Ook in het Nieuwe Testament. En als er ziel staat, dan bedoelen ze echt nefes. En dan bedoelen ze niet het ding dat Plato heeft uitgebracht. Dat Plato naar voren heeft gebracht. Nee. Dan gaan we los van Plato, maar gaan We gaan terug naar Genesis 1. Daar staat het al prachtig. Ja, en dan moeten we terug, als we het echt goed willen begrijpen, naar de grondtekst. En de grondtekst, niet van de tenachte, wel van het Nieuwe Testament. Maar er is heel veel aan toegevoegd. Er zijn, ze wilden hun leer daarin, dus ze hebben dat er ook, ook stiekempjes ingeschreven. Bijbelgeleerden en taalgeleerden, die begrijpen dat heel goed. En de vertalers, die willen daar vaak niet aan. Dus die gaan toch die oude teksten hanteren. En dat is natuurlijk heel jammer. Of de oude teksten de, de traditionele teksten. Een bijbeltekst is alleen waar... als die door andere bijbelteksten wordt bevestigd. Je kan niet één bijbeltekst hebben waar iets staat... en dat nergens in de Bijbel vind je dat. Iets is waar als er twee of drie getuigen zijn. De Torah. En dat geldt ook voor de hele Bijbel. En als er één een zo'n tekst is... Je kan dan, en die staat helemaal alleen... althans, dat lees lezen zo, dan denk ik... Of met de vertaling is iets fout gegaan. Of wij begrijpen het niet. Of, nou, dat kunnen allerlei redenen zijn. Vooral het niet begrijpen. De context niet begrijpen. Dat is natuurlijk aan de orde van de dag. Vandaag. Principe, is principe 6 aan de orde. De kerkvaders. Die hebben heel analytisch, op zijn Griekse manier, de Bijbel uitgelegd. En zo doen theologen het nog steeds. Maar de Joden zouden de Joden niet zijn als ze zelf bedacht hadden hoe je de Bijbel moest uitleggen. Ze hebben keurige principes die heel erg helder zijn hoe je ermee om moet gaan. Op wat voor manier conclusies conclusies moet trekken en hoe je dat niet moet doen. Enkel in het christendom zijn die regels helemaal weg bijna helemaal weg. Ik wil ze toch weer tevoorschijn halen. Dus daar gaan we zo meteen een beginnetje mee maken. Um, ik vind het een moeilijke materie. Dus we gaan er niet heel veel tijd, want we moeten denk ik wat vaker doen. Maar aan de hand van een nou, aantal voor voorbeelden laat ik zien hoe die verschillende interpretaties van het Jodendom in elkaar zitten. Nou, heb je de pardes, dat is een manier van denken hebben vier niveaus van uitleg, maar um, Hillel, dat is de man 100, die 100 voor Christus leefde, de Farizeer, die heeft ook een aantal regels bedacht hoe je de de nacht moet uitleggen. En het grappige is nu dat Jezus en de apostelen die kenden deze twee principes uit hun hoofd, ze dachten zo dat was in die tijd gemeen goed. Maar wij begrijpen die regels niet meer. Die kennen we gewoon niet meer. Dus wij begrijpen ook niet meer wat er nou staat. Want zij bouwen, ze bouwen op die regels. Je vindt die regels daar terug in de Nieuwe Testament. Ja? Nou, nou krijgen we de Pardes. De methode voor de interpretatie van de Tanach. Vier niveaus. Tot zover weten, denk ik, de meeste van jullie wel... De pades is in de derde eeuw voor Christus vastgesteld. Dus dat is het werk van de schriftgeleerde fariseeën, die zie je hierin terug. Die hebben daar diep over nagedacht. Ook de schrijvers van het diewe Testament hielden zich aan de pades. Vier niveaus en op ieder niveau wordt een Bijbeltekst wat dieper uitgelegd. En dat is belangrijk. De verschillende niveaus mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Het moet voortbouwen. Dus je kan niet zomaar wat bedenken. Je kan niet zomaar vrij associëren zoals in de Griekse wereld. Dat, dat kan niet. De eerste niveau, dat heet de Pachat. Ik geef voorbeelden, maar dan doe ik het zometeen. Als we alle vier die niveaus en als we ook hier wel even gehad hebben, dan geef ik voorbeelden. De Paschat, dat is de duidelijke, eenvoudige betekenis. Altijd be wat er staat, dat betekent het ook. Je kunt niet zomaar iets gaan vergeestelijke of gaan associëren met van alles en nog wat. Wat er staat, dat betekent het. Nou is het zo dat sommige dingen, dat is beeldspraak. Hè? God is een toren. Nee, God, dat is beeldspraak. Of de bomen die klappen in de handen. Dat is beeldspraak. Als het heel duidelijk beeldspraak is, dan weten we dan geldt deze regel niet. Dan is het dan kan je niet zeggen van, oh, de letterlijke tekst is zo. Maar verder is het altijd zo. Altijd de letterlijke tekst. We zullen zo meteen zien dat als mensen met het Nieuwe Testament aan de slag gaan... een van de fouten die ze maken is dat ze deze regel niet toepassen. Dus ze gaan niet uit van de letterlijke tekst. Dit is het eerste niveau dat dat wat dieper gaat... Je gaat, de, de, de, eerst, hoe doe je dat? Eén niveau dieper. Gewoon een logisch nadenken, wat staat er nu? En dan kun je de, de logische conclusies uittrekken. Logisch bijvoorbeeld, de regels van Hillel, die gaan heel erg over dat tweede niveau. Hoe trek je een logische conclusies uit een tekst? De eigenaardigheden in, in de tekst, de zinspelingen. Um, plaats waar het woord nog meer in de Bijbel voorkomt. De getalswaarde van een woord. Of oh, er staat zeven of er staat, nou, noem maar op. 8, er staat 1, er staat. Ja. 5, 4. Peter Stevens heeft een heel uitgebreid verhaal over het getal 4, de deur. Ja, dat kom, na 4 komt er wat anders. De opmaat naar iets anders, ja. Ja, of de Hebreeuwse woorden, maar dan moet je goed Hebreeuws kennen. De stam die bestaat uit, meestal uit twee, soms drie tekens. En als het iets van dezelfde stam heeft. Nou, dan weet je al, dat, dat, dat, daar, wordt mee, mee, daar worden verbanden gelegd. Maar dat is voor ons wat moeilijk als je niet heel erg goed bent in, de, in het Hebreeuws. Dat is de remes, dus de eenvoudige, eenslag dieper. Waar staat het? Wat betekent de getalswaarde? Um, van het woord, uh, ja. De dras. Dan ben je op het niveau van associaties. Ik stel mij voor als... De mensen naar Yeshua luisterden dan, en hij begint te vertellen, natuurlijk associëren ze dat met van alles. Een vader had twee zonen. Ja, dat komt me bekend voor, er waren meer vaders met twee zonen. He? Isaac, die had twee zonen. Abraham had twee zonen. Uh, ja, dus dat onmiddellijk groept dat tegen een beeld op. En wij leggen dan de Bijbel niet uit volgens die twee, de principes van die twee zonen. Nee, wij focussen ons op de vader die zo uitkijkt naar zijn zoon. Maar dat, eigenlijk staat er iets heel anders, dat komt dan wel een keer. De dras, dat is de associatie. Waaraan moet je denken? Aan een bepaalde passage uit de Tenach. Misschien zullen we zo meteen geef ik voorbeelden. Bepaalde begrippen zoals die eerder in de schrift voorkomen een bekende alledaagse situatie uit de tijd dat die tekst werd opgeschreven, woorden die op basis van klank erop lijken. Ja, dus bloem en bloed en, en het Nederlands en dat heb je daar ook. Maar Hebreeën zijn heel talvaardig, dus je hebt daar heel veel gebruik van gemaakt. Ja, dan moet je wel de tekst kennen. Maar zonder de tekst te kennen, zijn die uh, de Hebreeën te kennen. Zijn die andere punten al voldoende om toch heel veel dieper te kunnen nadenken over die tekst? Al deze dingen die worden trouwens in een boekje gezet door Wim. Een keer. Die dras, dus dat Hebreeuwse associatieve denken. Dat staat heel erg haaks op het in de christelijke kringen gebruikelijke allegorische denken. Dus wij denken, oh dit is een beeld van dat. Nou dan... Ik heb het daarover gehad. En dat is. Uh, je komt bij, vaak aan uh, redelijk veel onzin uit. Ik las van Dirk Prins, en dat is zo'n bekende prediker. Die ging het over de vier wezens voor de troon van God. En de een is een leeuw. En dan gaat hij denken: oh, wat is een leeuw nou? Oh, dat zijn heel sterk. En dan heeft hij over. De ene staat over macht. En de andere staat weer. En dan. De Arend die staat weer voor iets anders. En dan is gewoon. aan het allegoriseren. Nou, en. Als je dan weet waar die beelden vandaan komen. Dat zijn de vaandels van zoals de israëlieten rond de tabernakel gelegen waren. Dus het ze staat voor iets heel anders. Iedere israëliet die wist het, maar wij weten het niet meer. Het is weg, maar het moet er voortgekomen. komen. De dras. De laatste niveau van de dras is de sot. Geheimenis. En als je Paulus leest. Paulus was natuurlijk doorkneed in deze dingen. Dus die zegt, wij spreken honderd keer, ik weet het niet, maar in zijn Paulusbrief komt het steeds weer naar voren, ik zal jullie een geheimnis uitleggen. En dan heeft hij het eigenlijk gewoon over een sop in het Hebreeuws. Hij denkt in die, in die vier niveaus, dus nou ga ik eventjes op het vierde niveau gaan zitten. Ja, dat weten wij veel. Een voorbeeld: Openbaring. Wordt het getal 666? Ja, dat is, zat, dat is een geheimnis. Johannes is dat trouwens. Romeinen, daar ligt Paulus een, een uitspraak van Yeshua over Lucas 21 vast. Op zo'n niveau. Dat zegt, dit is een geheimnis. En dat gaat er dan over dat wij geënt zijn op de edele olijf. En wat voor consequenties dat heeft: een geheimnis. Um, de andere niveaus die kun je door gewoon scherp redeneren tevoorschijn halen. De zot niet. Dat moet je geopenbaard worden. God openbaart het geheim van zijn woord. Dus het is een geheimnis. Maar heel veel van die geheimissen zijn ons gegeven. En dan gaan we, ik ga hier redelijk snel doorheen. Dit kun je toch niet onthouden. Maar dan, zometeen ga ik de teksten uitleggen en dan wordt het wel... Wat... Ja, Hilal, de bekende Fariseer, en die had een kleinzoon, en dat was Gamaliel, de leraar van Paulus. En die definieerde zeven regels om conclusies uit de tenacht te trekken. Yeshua en de apostel kenden die en die maakten er ook gebruik van. De eerste regel, ik ga er maar twee doen, want alle zeven, dan wordt het wat ingewikkeld. <laughs> en dat duurt heel lang. Ik ga ook niet de Hebreeuwse benamen noemen. Ik ga wel zeggen uh, licht en zwaar. En dat is een heel belangrijk principe, want dat komt heel vaak voor. Licht en zwaar. Ik ga dat ook niet voorlezen, ik geef een voorbeeld. Ja, dan gaan we even naar um, Romeinen 11 vers 24. Ik begin even bij 23. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de uh, olijfboom, die van nature wild was en tegen de nu natuur in op een tamme olijfboom geënt werd. Hoeveel te meer zullen zij die, uh, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op. Hun eigen olijf. Hoeveel te meer? Dus heel veel van die... Uh, licht zwaar... die beginnen met... hoeveel te meer? Dus eerst wordt het lichte stuk... en dan het zware. Wij zijn heidenen... Zijn lichte mensen. Joden zijn zware mensen. Die worden wel zeker geënt. Als God het, al niet, als God het met ons doet... hoeveel te meer zullen het later? Ja. Of... en dat is denk ik de andere tekst... Um, als een vader nou al niet het goede aan zijn kind wil geven die is er op dag en nacht mee bezig om het goede van zijn kind, hoeveel te meer zal God dat dan nou doen? Licht en zwaar. Het vervelende is dat um, het Griekse denken die denkt graag in tegenstellingen goed of fout, dus die hebben gedacht van dit ene is goed en het andere is fout. Ja, dat daar gaat het niet om, het is licht en zwaar in de context je moet, dat is ook een van de regels van Hillel. Je moet een, een, een tekst in de context uitleggen. Bijbel in de context. Wie was de schrijver? Wat waren zijn omstandigheden? Voor wie is die bijbeltekst bedoeld? Als je voor heidenen bedoelt, moet je niet Joods uit, Als je Joden bedoelt, moet je, moet je, dan moet je rekening mee houden. Dat was het probleem waarop de bijbeltekst betrekking heeft. Je kunt niet zomaar een loszinnetje eruit halen en zeggen... zie je wel, hier staat. Nee... Um, welke aspecten zijn bij het probleem betrokken? Een Griek denkt enkel in, die zet oogklep op en die, doet, die kijkt één kant op. Zijn er dingen gebeurd waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitleg? Wat staat elders in de Bijbel over dergelijke personen, situaties enzovoort? Nou, dat is de zevende regel van Hillel. Deze die kennen wij wel. Dat, die wordt ons natuurlijk regelmatig voorgehouden, zeker door Wim. Hekes. Dit is een aparte leer aparte manier van denken die ook in de Bijbel heel veel voorkomt en ik geef een voorbeeld het, um, het is twee dingen tegen elkaar slaan dat betekent het letterlijk um, voorbeeld Exodus 20 vers 14 u zult niet echt breken Exodus 20 vers 17 u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De nieuwe leer, Matthäus 5, vers 27 28. Dan zegt Yeshua, maar ik zeg u... dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren... in zijn hart met haar heeft gepleegd. Ja, dan heb je die twee teksten gecombineerd... en dan is dat een nieuwe tekst geworden. Je hebt die twee teksten tegen elkaar geslagen, je hebt ze verbonden met elkaar um, ik hoorde ook het volgende als ik, er is een vreselijke tiran ergens in het land en je hebt moeten moet vluchten en ook als christen je moet vluchten en je bent in een ander land en je zegt oh was die tiran maar dood ja, en dan ben je eigenlijk iemands leven aan het nemen. Als je bedacht hebt dat je iemand wil doden, dat iemand dood zou zijn, dan ben je, heb je eigenlijk al een doodslag gepleegd. Dat is die twee teksten weer tegen elkaar raad. Je zult niet doden. En alles wat je begeert, dan heb je die twee teksten in elkaar geslagen. En dat betekent, je mag ook niet hopen of verlangen of er naar uitzien dat iemand overlijdt. Je bent dan een moordenaar geworden. Nou, dat is Hebreeuws denken. Ja, dan, het, is, het is heel confronterend soms. Toch? Nu gaan we alia maken. We gaan echt. andere meer bedenken, maar de meeste van jullie hebben deze. Zij hebben al een stukje alia gemaakt. Ik ga het eerst op de Hebraïus uitleggen. En dan ga ik de principes er tegenaan houden. Dus kijken welke kijken, voldoet het nou aan onze principes? Nou, overbaring 1 vers 10. Ik was in de geest, schrijft Johannes, op de dag des heren... ...en ik hoorde achter mij een luide stem als een bazuin. De paschat, dat is de letterlijke uitleg. Ik heb, hem, ik heb hem zo opgeschreven, dus dat is mijn letterlijke uitleg. Johannes was in gedachten bezig met de dag des oordeels... ...en hoorde achter zich een luide stem als van een bazuin. In de geest... Daar heeft echt, Die Johannes dacht echt ruwag. En ruwag dat is je denken, dat is je motivatie, dat is het gevoel dat je erbij hebt. Daar was, hij was in het, het inbeelden, het voorstellen. Een oude man. Wat zou het fantastisch zijn als hij dachter was. Dat dacht hij. Dus hij was helemaal niet in geestvervoering. Want dat komt pas een hoogstukken later. Dan wordt het beschreven dat hij in geestvervoering raakt. Hier nog niet. Dat is de Peshat. En dan remes en ras. Dus dan gaan we de niveaus dieper. De dag van de heren associeert met Jezaja. De associatie. En er staat... Zie, de dag van de heren komt. Medogeloos. Met verbolgenheid. en brandende toorn, Om van het land een woestenij te maken. En zijn er eruit weg te vagen. Dus op het moment dat er staat dag des oordeels dan denkt Johannes al van... oh, dat zit eraan te komen. Want daar heeft hij als jongen van drie jaar... heeft hij dat al gehoord. De farisee had hem daarin onderwezen. Hij wist dat. Ja, en de bezuin. Ja, wij weten, de bezuin associeert met jowel. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Joel, de bezuinendag. Ja, je kan er ook heel andere teksten achter. Maar hij, de bezuin, weet ook. Dit gaat over de bezuinendag. De dag des Heeren. er komt een oordeel aan. Er gaan vreselijke plagen dus in openbaring 1 vers 10 leest hij dat al dat is, niet, dat is, ja, dat, dat is Hebreeuws denken daar zit van alles achter de zot Bezuinigdag kondigt de wederkomst van Yeshua aan ja dat, dat is typisch iets wat wij uit het Nieuwe Testament weten hij is de grote komende koning ja en dan staat er Jezus zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid en de mensen zullen geoordeeld worden nou dat is een geheimnis dat Yeshua zelf heeft geopenbaard en Paulus noemt dat ergens ook weer een geheimnis. een geweldig geheimnis dat geopenbaard is dus als je denkt dat de dag des Heren de zondag is dan ben je heel Grieks bezig ja. in het G Grieks die gaan gelijk iets allegorisch uitleggen ja, we beginnen nu dus het Grieks in de geest staat voor geestvervoering. Want ze zijn het woord. Roewach helemaal kwijtgeraakt. De dag des heren staat voor de zondag. En een harde stem. Als een hem is Gewoon een hele harde stem. Klaar. Ja, Hij schrikt ervan. <laughs> het is, het is, ik hoorde een catechizant een, een van een reformatorische dominee. Die schreef de dominee van. Die was blijkbaar. Had hij dat ook gehoord. En de dominee legde deze tekst als volgt uit. Van. Ja, Johannes die was in geestvervoering geraakt op zondag. En uh, dat was heel fijn voor hem. Want de gemeente die was natuurlijk op zondag bij elkaar. En die waren er fijn aan het zingen. En hij voelde zich heel eenzaam daar op Patmos, Want hij was daar uh, op gevangen genomen. Dus wat was dit een vertroosting voor hem? Larikoek. Onzin. <lacht> Waar ga je de onzin vandaan? Maar dit is, dit is wel dominee. Dus hij heeft theologie gestudeerd. Hij kent Grieks, hij kent Hebreeuws. Vreselijk. Ik vind het een twaalier. Nou, en dan gaat de principes, want dat is interessant. Het woord geest staat niet voor geestvervoering, maar voor ruach. Dus dat niet het Hebreeuws begrippenapparaat wordt gehanteerd. Nergens wordt dit de dag des heren de zondag genoemd. Nergens. Je houdt je niet aan het Hebreeuws begrippenapparaat. Weer principe 3 dat uh, uh, treffen tegen zondag geen letterlijke uitleg. De pasjat ontbreekt helemaal. Er is geen, ze leggen dat niet letterlijk uit. Ze gaan direct maar op zijn Grieks fantaseren. Zeg. Ja, dat heet de allegorie, maar het heet is, ja, gewoon fantaseren. En dan principe 7. De zondag en de bezuin hebben in de Grieks uit geen enkele betekenis. Dus heel de context is kwijt. Je, je, nou, het is eigenlijk vreselijk. Maar hier zie je dan dat als... Je wilt beoordelen of een bepaalde theorie waar of niet waar is. Hou ze dus tegen de principes aan. Dat helpt. Uh, um, het jammer is dat er dan niet zoveel overeind blijft. Dus wij zetten, als we een uh, prediking horen op televisie of zo... dan hebben wij na een minuut de neiging om de televisie maar uit te zetten. Want ze ja, <laughs> je hebt er niks meer aan. Het, het, het, het is niet zoals wij denken en zoals de Eeuwige wil dat we denken. De volgende. In het begin was het woord, Johannes 1, vers 1 en 4, en het woord was bij God en het woord was God, er zijn 4. In het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. De Peshat, de letterlijke betekenis. Dus daar staat gewoon, in het begin was het woord en het woord was bij God en God was het woord in de context staat echt gewoon God was het woord er staat niet het woord was God God was het woord ja. en dan een niveautje dieper in den beginnen waar zou dat nou naar verwijzen nou dat is voor ons niet zo moeilijk dat gaat echt over Genesis 1 Het wordt echt begint het bij Genesis 1 in het beginnen en het woord verwijst naar Genesis 1 en dat gaat over de schepper. van God sprak en het was er zo eenvoudig is het. De Torah is ook het woord van God. En dat de rabbijnen en ook de rabbis in zijn tijd, die vonden dat de Torah was de blauwdruk van God. Dus eerst maakte God het Torah en toen had hij de blauwdruk. En aan de hand daarvan schiep hij de hemel en de aarde. Torah is de blauwdruk. Dus dat woord was bij God. Dat is de associatie die... ...denk ik heel veel mensen uit de tijd van Johannes Jezus hadden. Dat was niet moeilijk. In vers 4, de er wordt gezegd dat het, het woord is leven. Ja, dat staat in de Torah, in het autonomium. Ja, wie de to Torah houdt zal leven. In vers 4, er staat het woord, dat is het licht der mensen. Dit gaat ook gewoon over de Torah. Dat Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet en ligt op mijn pad. En dan zegt Johannes in de openbaring Jezus is de levende Torah. Ja. ja dus dat is, dat is het geheimnis. De Sot. Dus het, eigenlijk is het Hebreeuws heel gemakkelijk uit te leggen. Je bent helemaal los van allerlei rare Griekse gedachtenkronkels, want hier krijgen we wat gedachtenkronkels. De Griekse uitleg. God is Jezus. Jezus is dus God. Want het woord, dat is Jezus, Jezus is God. In het Grieks betekent logos, dat is een woord. Dat is zoiets als het scheppende principe. Dus allerlei Romeinse goden die worden met logos aangeduid omdat zij betrokken waren bij het scheppen van de aarde. Al dus het Griekse heidense denken. En hier wordt dus gezegd: Jezus is de Logos, dus Jezus is God, dus Jezus heeft de aarde geschapen. En de hemel. Nou, dus Jezus is God, is het licht der wereld en heeft alles geschapen. Dus de redenering komt puur uit het heidendom, is gebaseerd op het niet begrijpen van de torah ik heb dan bij zo'n tekst vier, vier dingetjes, vier puntjes genoemd, of drie. Maar je kunt er uh, misschien wel dertig. Ja, er zit een hele, hele denkwereld erachter. Die, die moet je eigenlijk ontsluieren. Daarom is het, als je zo gaat denken, dan wordt er zo ontzettend veel rijkdom geopenbaard. Ik ben er zo blij mee. Nou, en dan hou ik ze tegen de principes aan. Nergens is geopenbaard dat Jezus dezelfde is als de Eeuwige God. Dat staat ook nergens in het principe 1. Nergens staat, principe 2. Dat Jezus God is, dat staat niet in de Torah. Nergens. Dus laat we dat ook niet zeggen. Het is gewoon onzin. God is één. Het is zeker niet een samengestelde eenheid, wat ze dan soms beweren. Dat is het gewoon niet. Principe 3. Word woord in het Hebreeuws betekent nooit het scheppende principe. Nooit, nooit, nooit. Behalve. Als het door Jara wordt gezegd. Jaren zegt en dan gebeurt het. Maar los van hem is het nooit zo, nooit. In de grondtekst staat niet het woord was God, dus dat gaat tegen het teruggaan naar het principe van gaan van de grondtekst uit. Dat staat er niet. De vertaling is gewoon het voortbrengsel van iemand die al dacht aan de drie eenheid en die heeft die drie eenheid op de tekst gelegd en die heeft het ingefrommeld. Dit is uh, uh, uh, fout, het is zonde, het is een dwalier verkondigen. Principe 5. Dit is dan de enige tekst waarin staat het woord was God. Dat is maar één tekst. Dus dan moet je onmiddellijk al zeggen van... Nou, eh, ik weet helemaal niks van het Hebreeuws en van Grieks. en... Het is de enige tekst, laat ik het dan maar keurig naast me neerleggen. Ik doe daar even niks mee, want dat kan niet. Dit, dit is, zo werkt God niet. Die heeft niet met één tekst waar het aan, nee. En zeker als het gaat om Yeshua. Dat is het één kenmerk van, dat kan niet, dat kan niet. Dat in die ene tekst, Yeshua wordt geopenbaard. En dan nergens anders in de Bijbel, dat kan niet. Ja, twee of drie getuigen, daar is het ontzettend mee in tegenspraak. De letterlijke uitslag, de Pashat, die ontbreekt gewoon: ze gaan gelijk fantaseren. Dus als je dan nou zegt van uh, ik vier de zondag, ja, dat zullen jullie niet zeggen, dan moet je Alia maken. Mijn overtuiging is dat de Christen het Alia moet maken. Ze moeten er weg van. En uh, Het is niet enkel een soort hobby van 20 een, een, een mensen hier, 30 of ja. Nee. ...hele christenheid. Wat zijn het er? Anderhalf miljard of twee miljard? Die moeten alia maken. die moeten weg. Ze moeten terug naar de Hebreeuwse wortels. Terug naar de Shabbat. Ja, dat is ook een hele grappige. De mens gaat immer naar zijn eeuwig huis. Rauklagers doen de ronde in de straat... ...en de geest... ...terugkeert tot God. Ja, dit is een stukje uit de zin... hè? ...die hem gegeven heeft. Dus de geest keert terug tot God en dan... De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De passat. Dat is dus de letterlijke betekenis. Het eeuwig huis dat is een synoniem voor het graf. Ja, Want je gaat in dat graf en daar kwam je ook niet meer uit. Dat was het idee. Behalve dat je za, ja, en verschillende teksten in het oude testament zeggen dat ook mijn lichaam dit zal eens opstaan. Ja, maar het wordt het eeuwig huis genoemd. Het graf. Daar staat eigenlijk... De mens gaat naar het graf... En de levensadem die gaat naar God. De mens dus zijn, is stof... En die stof die gaat naar de aarde. En Dus zijn levensadem... Niet, niet de geest of de ziel... Maar de levensadem die God erin geblazen heeft... Die gaat weer terug naar God... En zo is alles weer hetzelfde. Ja. De levensadem is niet ziel. Dit, is, dit slaat echt op... Uh, de mens is een levende ziel dat staat er in Genesis. De mens is een levende ziel. Hij is een wezen, een levend wezen. We zijn een ziel. Ja, ja. Maar dat is ook als je heel veel teksten leest, dan zijn we zo gewend om te denken aan ons gevoel, onze wil en het verstand dat innerlijk van ons en dat is dan de ziel en nee. Nee, de ziel dat zijn we zelf. Mijn ziel juicht, dat betekent ik sta te, met mijn handen te zwaaien. En er is niet iets diep in mij dat heel blij wordt of zo. Nee, ik, ik, ik, dat is ook wel heel blij. Mijn hart is heel blij, maar ook mijn handen. En ook mijn voeten. <lacht> ja. De volgende twee niveaus. Remes en de Dras. Um, vers 7 verwijst naar Genesis 2, vers 7, waar God van het stof van de mens maakt. God maakt van de, van de stof de mens... en die blaast de levensadem in. Daar gaat het dus over, ja. Ze waren net al een, een slagje dieper. <laughs> ja. Een prediker wijst erop... in het vervolg van hoofdstuk 12... dat je God moet dienen... en je aan zijn geboden moet houden... want je zult op de dag des oordeels... verantwoorden moeten afleggen... van alles wat je hebt gedaan. Dat staat in prediker. En dan zeggen sommige mensen dat... ...in het Oude Testament... ...en niet wordt verwezen naar... ...de opstanding van de doden. Het is wel waar. Dit is een tekst. Dat op andere teksten komt dat voor. Dus dat zijn mensen die verwarring zaaien. Die uh, dwaal leren verkondigen. De zot. Aan prediker is dus de opstanding... ...de doden openbaar En Paulus die noemde het dus echt een geheimenis. 1 Corinth 15. Het geheimnis. Opstanding der doden. En wij zullen zijn... Met een verheerlijk lichaam zoals Jezus een verheerlijk lichaam nu al heeft. Nou, en nu komt er iets vreselijks. Dit is echt vreselijk. De Griekse uitleg. De geest van de mens die sterft gaat naar God in de hemel. En de hemel is dan zijn eeuwig huis. Geest is hetzelfde als hier de Griekse ziel. Nou, dit... dit, dit is onzin. Ik weet, ik kan het niet uitleggen. Dit is gewoon onzin. Ik, ja. Ja. Ja. Dit is, uh, deze manier van uitleg. Principe 1. Nergens is in de Bijbel geopenbaard dat de geest van de mens eeuwig in de hemel is. Je kunt het niet vinden. Zoek het op. Het staat nergens. Principe 2. Het is een strijd met de Torah. Dit staat niet in de Torah. Principe 3, het is een strijd met het Hebreeuwse begrippenkader. Dit andere begrippen gebruikt de, de, het Hebreeuwse denken. Bijvoorbeeld gras, dat, dat wordt onderwereld genoemd, maar dat betekent echt gewoon zo'n holle ruimte waar, waar een spelonk, waar de doden in gelegd, dat is in hun begrip onderwereld. En dat is niet zoiets als de hel of zoiets, nee. Het gaat, als je het zo uitlegt... dat gaat over een hele... Eenzame tekst. Je vindt maar één tekst. Zo waar je dus... Een, een, dat eeuwig huis als hemel voorstelt. Dat is niet zo. Bovendien gaan niet alle mensen naar de hemel. Ook in hun leer niet. We kunnen het er wel eens over hebben. Wat Yeshua zegt. Sommige mensen zijn genoemd voor... De vuilnisbelt van Jeruzalem. De... Daar sterft de worm niet en daar brandt het vuur niet. Ze hebben voor het koninkrijk van God geen enkele waarde. En dan zegt hij, zo, die wordt op de vuilnisbelt gegooid. Eigenlijk keihard. En dan zijn er mensen die waardevol zijn. En die zullen een eeuwig leven ontvangen. Maar dat is anders dan de, de, de, de traditionele leer is. Principe 6. Er is weer geen paschat. Het wordt weer niet letterlijk uitgelegd. Het wordt weer, gelijk wordt er een geestelijke betekenis uit. Dat kan niet. Eerst de letterlijke uitleg. Heel veel mensen moeten dus alia maken, die het niet zo denken. Nou, nu hebben we een klein beetje de eenvoudige tekst gegaan. Nu komt er een wat moeilijke tekst. Maar dit is ook eens zo, ik vind het een hele fijne tekst. En toen het lam, openbaring openbaringen 6 vers 19...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 Van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd. dat ze nog een korte tijd moesten rusten. totdat het aantal van hun mededienstgedachten... en hun broeders. die in evenals zij gedood zouden worden. volledig zou zijn geworden. De bezet. Dit is speelspraak. Want je kan niet. een altaar waar wezens onder zitten, he, zielen, wezens. dat is de eerste uitleg. Dat gaat ons begrip erboven. Dat is, kun je niet letterlijk voorstellen. Dus hier is sprake van beeldspraak. De, één, de uitleg. Toen Johannes naar het altaar zag. Je weet het altaar in Jeruzalem. Voor, dat, voor de tempel zat een hele grote altaar. Dat was een afbeelding. Heel de, de, de, de tempeldienst was een afbeelding. Wat Mozes gezien had in de hemel. In de hemel is ook een altaar. En Yeshua heeft daar zijn bloed geofferd als hoge priester. Hij zit heilig, der heiligen binnen staan, Hebreeën En daar heeft hij zijn bloed gesprengd. Ja, tot vergeving van zonde. En wat staat hij nou in de hemel? Is ook een heel groot altaar. En onder het altaar, daar ziet hij Abel. Ik denk dat hij, Paulus heeft hij daar gezien. Hij heeft Zacharias, hij heeft al die mensen die om het woord van God zijn gedood, die zag hij onder dat altaar. En um, dan hoort hij een stem die zegt dan, waarom vreek, wanneer vreekt u ons nou? En waar komt dat nou vandaan? En iedere Hebraïer weet dat. Dat is Abel. Abel was de eerste martelaar En zijn bloed roept, staat er. En dan staat er in een van de Joodse geschriften dat hij roept om wraak. Dat is het boek der rechtvaardig denk ik dat het daar staat het bloed van Abel roept om wraak en dat deze mensen, dat zijn martelaren en die roepen om wraak dus dat is puur het aanhalen van de woorden uit de Torah en de Joodse geschriften van het roepen om wraak de zielen daar staat er in de Torah de ziel zit in het, in het bloed het leven, je kan zien ook met het leven, zit in het bloed. Dus je moet je voorstellen, die martelaren zijn voor God geofferd. Die hebben hun leven gegeven en het bloed is langs dat altaar gedropen. Of ze moesten ook aan de voet van het altaar, moest bloed gegoten worden, bijvoorbeeld van stieren. Het werd aan het voet, aan het voet van het altaar gegoten, Dus dat bloed dat is onder het altaar gelopen, letterlijk. En dat wordt hier gezegd, de zielen zitten dus onder het altaar. Het leven, die mensen, het wezen, dat is de, de, de beeldspraak die Johannes gebruikt. Dus eigenlijk heel, voor hen was dat niet zo vreemd. Maar voor ons is dat, ja, we hebben nooit een altaar gezien misschien. En we hebben nooit het offerritueel gezien. We kunnen het erover lezen. Maar wat mij dan opvalt is, dus dat um, rechtvaardige mensen die hun leven moeten geven, dat doen ze niet meer zo van toevalligerwijs, was het uh, lot even tegen en heb ik mijn leven moeten geven. Nee, die hebben vaak hun leven gegeven en dat leven dat is kostbaar voor God. En dat is op het hemelse is dat terechtgekomen. Maar dan ben je eigenlijk met de zot bezig. Dan ben je eigenlijk, dat is de openbaring. Ja, de zielen onder het altaar, de witte gewaden dat verwijst naar reinheid, dat weten wij. Het begrip rusten, dat staat ook voor slapen in het stof. Rusten, slapen in het stof. Dus die mensen die zijn, zoals de wereld dat zegt dood. Voor God zijn ze niet dood. Voor de wereld zijn ze dood. Die slapen in het stof, tot de jongste dag. Dus het is ook niet zo dat sommige nee, dat komt zo meteen. Zij slapen in stup, zij zijn rustig, ze worden gezegd, zij zijn, zij, jullie zijn rechtvaardig, hebben hun leven gegeven voor God. En uh, je begrijpt dan ook, Paulus die zegt op een gegeven moment, of zegt, ik denk ook Paulus zegt het. Uh, ja Paulus zegt het, als je je leven niet lief hebt tot in de dood, is Johannes, dan ben je eigenlijk niet waard het koninkrijk van God binnen te gaan je moet je leven kunnen opgeven en uh, vroeger hadden ze veel huishoudens uh, in, na de reformatie was het boek der martelaren en uh, het staat op internet als je het leest dan zie je wat een enorme getuigenis die mensen hebben met, en ze hadden niet alle licht dat wij hebben maar ze gaven hun leven en terwijl ze op de brand stapel of de, werd het, uh, zullen ze getuigen ja dat is, dat, is, dat is verbijsterend wat een heerlijkheid die mensen hebben Terwijl ze eigenlijk naar de dood gingen. En dat wordt ook van heel veel anderen geschreven. Van martelaren, hoe een genade zij ontvangen. En ik denk dat dat voor ons ook de les is. Ook wij zullen misschien ons leven moeten geven. De slotte, die heb ik ook al. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van een getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. De gebruikelijke uitleg. De ziel wordt dan opgevalt als het gevoel, willen en verstand. Uh, de ziel van de mens gaat dus naar de hemel. En heeft daar een bewustzijn, want hij zegt wat. Dus hij roept, dus, dus moet hij bewust zijn. Dat is het Griekse denken. Dat de zielen onder dat altaar zitten, daar hebben ze geen flauw benul van waarom dat, dat zo is. En dat ze nog een korte tijd moeten rusten dat wordt ook niet uitgelegd, want de ziel die leeft in al bij God, hè? Die, die Griekse ziel dan, nee dus. Dit gaat in tegen de volgende principes. Nergens is geopenbaard dat de ziel na het sterven van de mens naar de hemel gaat. Het is niet geopenbaard. Volgens de Torah. en ook deze tekst bevestigt rusten of slapen de doden tot de jongste dag. ...in het stof van de aarde. Er is geen bewustzijn. Er staat er keer op keer in de psalmen. De doden zullen u niet loven. En deze mensen die zaten niet onder het altaar... ...met een harken te spelen tot in de eeuwigheid. Nee. Principe 3: Er wordt gebruik gemaakt van het Griepse, Griekse... begrip van de ziel... ...en niet van het Hebreeuwse begrip. Hier zien we hoe belangrijk dat die begrippen zijn. Principe 6: De diepere betekenis, dus de remis in de dras die worden niet door de juiste associaties blootgelegd. Dat wordt gefantaseerd. Op deze manier kun je natuurlijk... echt honderden teksten op een andere manier uitleggen. En er zijn heel veel teksten die je zo kan uitleggen ook over Yeshua. En dan wordt hij groter en groter. Ja, Yeshua, die, uh, onze oudste broer. Ja, als je dat leest, dat hij de gezonden is... en wat dan in het Hebreeuws dat betekent, uh, gaat de wereld voor je open. Dus uh, misschien dat we de volgende keer hier wat verder moeten gaan. Ja?